12 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag, schademeldingen door storm. Dijk naar de Tweede Maasvlakte doorgebroken. Dat was overigens gepland, heeft dus niks met de storm te maken. En president Kabila wil dat de rebellen van M23 weggaan uit Goma. Het weer aan zee dus een zuidwesten storm. In het binnenland waait het krachtig tot hard... Verder wisselend bewolkt en soms regen. Vanuit het zuiden breekt de zon even door en het is een graad of 11. Morgen overwegend bewolkt en vanuit het zuiden regen. en Het wordt dan ongeveer 10 graden. De hulpdiensten krijgen sinds 8 uur vanochtend meldingen binnen over stormschade. Het gaat dan vooral om afgewaaide takken en omgewaaide bomen. In Roemond raakte een vrouw licht gewond... toen ze werd geraakt door een bouwsteiger die het begaf door de harde wind... Enkele politiekorpsen waarschuwen op Twitter om niet de weg op te gaan als het niet hoeft. Vooral in de kop van Noord-Holland gaat het flink tekeer. De Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij waarschuwt voor zware storm op zee. Op de Noordzee is op sommige plaatsen windkracht 10 gemeten. Op Schiphol zijn geen problemen doordat de wind uit de goede richting komt. En ook de NS meldt weinig problemen. Op enkele trajecten is wat vertraging ontstaan doordat er omgewaaide bomen van het spoor moesten worden gehaald. Inmiddels stormt het langs de hele kust en ook in het binnenland is Windkracht 9 gemeten. Vanochtend is de dijk naar de Tweede Maasvlakte doorgebroken. En dat was ook de bedoeling. De Maasvlakte was niet over water bereikbaar. Via de Jangtzeehaven kunnen de zeeschepen nu de haven van de Tweede Maasvlakte in. Colette van Nuenen zag het water over de afgegraven dijk stromen. Deze zomer stortte de koningin het laatste stukje zand in de Nieuwe Dijk rondom de Tweede Maasvlakte... Daarmee had je al een soort officiële opening. Maar de echte, fysieke opening, die gebeurt vandaag. Sjaak Poppen van het havenbedrijf. Want nu wordt de dijk tussen de oude en de nieuwe Maasvlakte weggehaald. En zo dadelijk gaan we, als het goed is... een grote stroom met water de nieuwe Maasvlakte uh, inzien stromen. Klopt. Eigenlijk heeft de koningin de, de achterdeur op slot gedaan deze zomer. En ja, gaat nu de voordeur uh, open. Rechts van ons de haven met daarin een paar grote zeecontainerschepen die dus nu nog gebruik maken van de eerste Maasvlakte. Hoeveel van de tweede Maasvlakte is nu al uitgegeven, gaat verkocht worden? Er is uh, alles bij elkaar. 40% van de tweede Maasvlakte is uh, verhuurd of in optie gegeven... aan uh, drie verschillende containerbedrijven. Over uh, vier, vijf maanden varen hier schepen naar binnen met... Uh, kranen die nu gebouwd worden in China... die komen dan op het dek van dat schip. Uh, in zijn geheel worden die zo naar binnen gevaren. En over twee jaar uh, ja, gaan die twee eerste container echt draaien. De Betuwe-lijn loopt nu tot aan het begin van de Tweede Maasvlakte... maar het spoor ligt al helemaal tot het einde... zodat de bedoeling is dat straks ook uh, de goederen die daar gelost worden... met de trein het achterland uh, ingebracht kunnen worden. Ja, alle uh, terminals op de Tweede Maasvlakte... Je hebt een eigen uh, kader voor binnenvaartschepen en een eigen spooraansluiting. Dus containers kunnen meteen uh, vanaf het zeeschip uh, op het spoor met de binnenvaart naar het achterland. Moet ik het dan zo optimistisch zien dat de tweede maasvlakte zelfs de betuwe -lijn en de binnenvaart in Nederland gaat redden? U zult versteld staan. Mensen zijn er altijd heel sceptisch uh, over geweest. Hè? Het aantal treinen het kwam me niet op gang en dat soort dingen. Maar als je kijkt naar de, naar de volumes, de prognoses... Ja, we, we zien aankomen dat we met een jaar of vijf uh, het eerste knelpunt hebben... op de, de b route in, uh, in Duitsland. En nu staat er nu een beetje sceptisch bij de glimlachen, maar zo is het echt. We staan al een tijdje te kijken en ik zie wel wat water opkomen... maar echt heel spectaculair is het toch nog niet, hè? Nee, maar de, de, het opkomen van de vloed is nooit heel erg spectaculair natuurlijk. Je ziet nu uh, inderdaad, de, de, de, er staat water op... Het is geen tsunami. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ziet geen bezwaar in de aanpassingen voor moslims aan een appartementencomplex in Amsterdam. Een woningcorporatie heeft in Amsterdam-West 188 appartementen aangepast aan wensen van islamitische huurders. Zo hebben de woningen een inbouwkast voor het opbergen van schoenen, een kraan voor rituele wassingen en de mogelijkheid om mannen en vrouwen van elkaar te scheiden.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 President Kabila van Congo wil pas onderhandelen met de rebellenbeweging M23... als die zich terugtrekt uit de oostelijke stad Goma. Kabila sprak gisteren met de politiek leider van M23... en zei toen dat hij bereid is tot besprekingen. De Congolese regering zegt dat de onderhandelingen... 48 uur na de terugtrekking uit Goma kunnen beginnen. Kabila sprak gisteren ook met leiders van Oeganda, Rwanda en Tanzania... Zij willen ook dat M23 zich terugtrekt uit Goma... dat vorige week door de rebellen werd ingenomen. De drie landen deden verder een beroep op de rebellenbeweging... om af te zien van het streven de regering van Congo ten val te brengen. Velle kritiek gisteren in Paramaribo... op de Nederlandse europarlementariërs Ria Oomen van het CDA... en Twan Manders van de VVD. Ze hebben geprobeerd te voorkomen... dat een grote EU-topconferentie in Paramaribo zou plaatsvinden. Correspondent Harmen Boerboom in Paramaribo. Ieder half jaar vergadert het Europees Parlement met de partnerlanden uit Afrika, de Cariben en de Stille Oceaan, de zogenaamde ACP-landen. Deze keer zou de vergadering in Suriname gehouden worden. De Nederlandse Europarlementariërs Ome en Manders vonden dat geen goed idee. Bij iemand als Deci Bautussen hou je geen Europese top. Maar de poging tot een boycott mislukte... en op dit moment zijn zo'n 600 mensen uit bijna 100 landen in Paramaribo bijeen... op die zogenaamde EU-ACP-top. De voorzitter van de vergadering, de Keniaan Musikara Kombo... zegt dat nooit overwogen is om de vergadering te verplaatsen. De houding van de Nederlanders noemt hij totaal respectloos tegenover de ACP. Their attitude also demonstrated utter disrespect for ACP regional institutions scp members were therefore resoluut... in their stand in insisting that the meetings would go ahead in Suriname and nowhere else. Kombo benadrukt dat Boutense door het Surinaamse volk is gekozen. In verkiezingen die bene door de Europese Unie als vrij en eerlijk bestempeld zijn. De houding van de Nederlanders noemt u dan ook erg vreemd. Ik vind that extremely strange because you have. Een president in Suriname. verdict was fair in was Ook de president van Surinames buurland Guyana heeft geen goed woord over voor de houding van de Nederlandse Europarlementariërs. Het lijkt erop, zo zegt hij, dat de parlementariërs vergeten zijn dat Suriname geen kolonie meer is. En verder zegt hij dat de soevereiniteit van het land gerespecteerd moet worden. Any President Boutersen zelf spreekt van een stelletje mensen... dat zich nog moet aanpassen aan de realiteit van de moderne, gedecoloniseerde wereld. een a van een paar die nog niet kunnen adapteren... ...to the reality of today's decolonized world. President Desi Boutersen van Suriname gisteren... ...tijdens de EU-ACP-top in Paramaribo. Europarlementariër Ria Omen is gisteravond overigens in Suriname aangekomen... ...om de vergadering alsnog bij te wonen. Naar liberale collega Twam Manders laat de bijeenkomst aan zich voorbij gaan. Bij een brand in een schuur in Vroomshoop zijn 20.000 kippen omgekomen. Het gebouw van 15 bij 80 meter is helemaal verwoest, zegt de brandweer. De brandweer heeft wel weten te voorkomen dat de brand is overgeslagen... naar een naastgelegen kippenschuur en de twee woningen. En bij de brand is asbest vrijgekomen en dat asbest is uh, terechtgekomen op het woonhuis. En daarom uh, kunnen de bewoners van die twee woonhuizen niet terug naar hun woning. De brandweer weet nog niet wat de oorzaak is van de brand in Vroomshoop. De Zwitsers lijken het helemaal gehad te hebben met de Europese Unie. Nog nooit was het percentage voorstanders van toetreding tot de Unie zo laag als in Zwitserland nu. Opiniepeilers kwamen uit op een percentage van 11,5. Twaalf jaar geleden was het aantal voorstanders van toetreding nog ruim 35 procent. Uit andere onderzoeken blijkt dat de Zwitserse weinig tot geen vertrouwen hebben in het economisch beleid van de EU. En daarom is bijna 70 procent van de Zwitsers ook niet voor de Europese vrijhandelszone, waar Zwitserland wel lid van is. Overvallers hebben het steeds vaker gemunt op ouderen thuis en op supermarkten. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid bekendgemaakt in het programma Nieuwsuur Politiek. Er zijn twee eh, zaken waar, dat, waar het nog niet zo goed gaat. Dat is bij overvallen bij ouderen. Waar nog dat niet zo goed gaat, waar het, waar het echt waar, slechter gaat. Waar he? het slechter gaat en bij supermarkten. Dus dat is een eh, achteruitgang. Dat moet eh, terug. Ja, dit, jaar, dit jaar werd 152 keer een overval gepleegd op een oudere thuis. En heel vorig jaar was het aantal 128. De cijfers voor supermarkten zijn zo goed als gelijk gebleven. Opstelten ze ook dat in de afgelopen twee jaar... het totaal aantal overvallen is gedaald met 30%. Vooral juweliers en waardetransporten profiteren van verscherpte veiligheidsmaatregelen. Juweliers, waar het altijd uh, ernstig was, daar gaat het vooruit. En wat heel belangrijk is, woning overvallen. Want het is natuurlijk heel traumatisch als je dat gebeurt. 10% naar beneden. Sport. Op de slotdag van de Europese kampioenschappen Kortebaan zwemmen in Chartres... hebben Seren van Rauwendaal en Kira Toussaint zich geplaatst... voor de finale van de 200 meter rugslag. Van Rauwendaal, die zwom vanochtend de zesde tijd en Toussaint de achtste. Bij de mannen plaatste Joeri Verlinde zich... voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Gisteren pakte Verlinde een bronzen medaille op de 200 meter vlinder. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Colomna... heeft de Canadese Christine Nesbitt de 3 kilometer in de B-groep gewonnen. Ze reed op één na snelste tijd van dit seizoen. Bij de mannen stelde Rian Ketteleur teleur... met een achtste plaats in de B-groep van de 1500 meter. En hierdoor mag hij waarschijnlijk volgende week niet starten... bij de wereldbekerwedstrijden in Astana. Marianne Vos is bij de wedstrijd veldrijden in Gieten... als tweede geëindigd. De regerend wereldkampioene moest de Britse Helen Wyman voor zich laten... Vols maakte dit seizoen voor het eerst haar opwachting bij het veldrijden. En ze gaat nu met de wegploeg naar Zuid-Afrika. En dan vanaf eind december gaat ze zich weer op het veldrijden richten. De hele top, van de, de hele top 5 van de Eredivisie komt vanmiddag in actie te beginnen. Om half 1, zodadelijk Ajax, dat op bezoek gaat bij Rode JC, Frank Wielaert. Heeft Frank de Boer de opstelling aangepast? naar ja, toch wel die kanslo kansloze nederlaag tegen Dortmund. Ja, hij heeft in ieder geval wat aanpassingen gedaan. Sowieso, omdat je tegen Roda speelt. Dat is natuurlijk ietsje anders, behalve dan de kleuren, dan tegen Dortmund. Hij speelt met Danny Hoessen in de spits. 21 jaar. Hij speelt voor het eerst vanuit de basis voor Ajax. Hij viel in tegen VVV. Maakte een doelpunt. Viel in ook tegen Dortmund. Maakte de enige goal van Ajax in die wedstrijd afgelopen week. Kortom, deze week is hij uitermate succesvol geweest. En dat is gereden genoeg. Frank de Boer om deze jonge aanvaller in de punt van de aanval te zetten. Dat betekent dat de Jong een linietje zakt. Hij speelt weer op het middenveld samen met Eriksen en Palsen. En nog een verrassing voorin bij Ajax. Want Victor Fischer, de jonge Deen, 18 jaar pas, staat ook in de basis. Hij speelde vorige week ook tegen VVV en speelde ook tegen Pek uit... En dus dat is al iets minder grote verrassing. Maar de voorroede is dus uitermate jong. Je zou het zelfs wat licht kunnen noemen. Maar dat is een bewuste keuze van Frank de Boer om dat nu dus te doen. Hij wil tenslotte ook met een goed middenveld spelen. En ook ja, Danny Hoessen is een echte spits. Daar zou je tegen Roda prima mee uit de voeten kunnen. Wat, wat betreft deze wedstrijd. De nummer 4 Ajax op bezoek bij Rode JC. vanmiddag Vanaf half 1. Frank Bielaert. Verkeersinformatie... Bij de AWB John Hoka. In het noordwesten en westen van al komen zware tot zeer zware windstoten voor. En op de A12 Arnhem-Duitse grens staan in beide richtingen tussen Arnhem-Noord en knoopend files van 2 kilometer. Op beide rijbanen zijn twee rijstroken dicht. En nog problemen bij de spoorwegen, want tussen Eindhoven en Weert rijden geen treinen omdat er een boom op het spoor ligt. De vertraging loopt daarop tot meer dan een uur. Ja, en door die storm waar John het over had, zijn er dus veel schademeldingen. De dijk naar de Tweede Maasvlakte is als gepland doorgebroken. En president Kabila wil dat rebellen M23 weggaan uit Goma. Dat was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de perstribune.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 Koop de coachingskalender dus nu bij managementboek.nl. De beste boekensite en meer. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De hier over de Ja, is De perstribune met Govert van Brakel. Goedemorgen, middag eigenlijk. Hè? We zitten al op de rand van uh, ochtend en middag op deze zondag. De beste winnen van Max, met een terugblik uiteraard op de afgelopen media en sportweek. En als u denkt, wat klinkt het hol? Ja, dat is inderdaad het geval. Uh, u hoort mij vanuit de, een zaal in het academiegebouw van de Universiteit in Utrecht... Aan de voet uh, staat die zaal van de Majestueuze Dom. Wat is er aan de hand? Uh, hier is de aftrap in Utrecht in dit gebouw van de themaweek van de publieke omroep. Onder de titel Hoezo Armoede. Armoede staat in al zijn facetten de komende week, de komende dagen centraal. En als u denkt, hey, ik uh, wil er wel even bij zijn wat daar gebeurt in dat uh, academiegebouw. U bent uh, van harte welkom. Te gast dit uur Henk Hagort. Hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. De grote baas dus. Hij heeft net de themaweek geopend. Waarom is een thema als armoede... Uh, en dan in relatie tot uitzenden via de Publieke Omroep van belang? Ik vraag het hem zo meteen. En na één is de gast Theo de Jong. Hij hey, zegt u, dat is toch die oud orde? Zeker. En hij zat ook in de selectie. De beroemde selectie van het uh, Nederlands elftal... dat tot de finale reikte van het wereldkampioenschap voetbal in 1974. En Theo de Jong werkte in derde wereldlanden. Bijvoorbeeld in een land als Mozambique. Hij zag armoede van nabij. Ron Vergouwen is er natuurlijk. Onze tv-rescent Kassie Kijker, Ron. Daar gaat het over. Ja, ik ga ook inspelen op het thema armoede. Want ook de afgelopen week kwam er een hoop tv voorbij... dat in het teken stond van armoede of was het eigenlijk gewoon armoedige televisie? Nou ja, je hoort het straks in Kassie Kijken. En Zul van der Wart, onze vliegende kiep. Zul, waar ben jij? Ja, Govert, ik ben het uh, Afrika-museum. En uh, daar ben ik met Jos Hermes samen, uh, de dag van de armoede. En Jos Hermes weet er heel veel van, want hij komt heel vaak in Afrikaanse landen. Uh, ook, maar ook in India en China. Dus hij weet wel wat er aan de armoede is in de wereld. En daar praat ik zometeen met hem over. Tot zometeen. Roda Ajax begint om... Uh... Halveen heeft niks met armoede uh, te maken... hoewel we wel een beetje schrokken van het armoedige spel van Ajax... de afgelopen week Champions League. Frank Wielaert houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen daar in Limburg. En als u hebt, denkt, ik heb vragen aan de gasten, ik heb opmerkingen over wat ik hoor... u kunt terecht op uh, onze site deperstribune.nl. U kunt ook twitteren, hashtag, et, dus, deperstribune. Tot twee uur. Thanks. Welkom Henk uh, Haaghoort, goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent... U hebt net de actie Hoezo? Armoede geopend. Waar gaat die actie over? Ja, dat is een, een weeklang programmering bij de publieke omroep over het thema armoede. En dat doen wij niet alleen in Nederland. Dat doen heel veel publieke omroepen wereldwijd. En dan vragen we aandacht op allerlei manieren voor het thema armoede wereldwijd, maar ook heel dichtbij. Ja, geef eens een voorbeeld. Want wat is armoede? Waar, waar praat je dan over? Ja, dat varieert van uh, kinderen in Ghana tot mensen in uh, achterstandswijken in Argentinië. Maar ook in Leeuwarden en ook een bijstandsmoeder uit Amsterdam. En ook de Jordaan in de jaren dertig. Je praat over heel veel verschillende vormen van armoede. Ja, en u zegt we vragen daar aandacht voor. Meestal denk je bij, uh, bij acties, dan moet uh, geld over de brug komen? Nee, nee, het gaat niet om geld ophalen. Het gaat om bewustwording. Het gaat om mensen laten nadenken over dat thema. Uh, en uh, niet om uh, goede doelen geld ophalen. En, en hoe kan ik daar bewust van worden? Wat, uh, wat moet er dan bij mij bijvoorbeeld veranderen? Bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, ik weet dat er een uitzending komt die heel dichtbij begint... gewoon over armoede in Nederland. Hè, mensen die schulden, schulden hebben gekregen. Uh, en dat je dan ingaat op het vooroordeel... is dat nou je eigen schuld als je in Nederland arm bent? En heel veel mensen zeggen dat niet, maar sommige mensen denken dat wel. En dat maken we dan bespreekbaar. En dat is ook een functie van de publieke omroep... dat we dingen met elkaar uh, bespreekbaar maken. Straks praten we uitgebreid over uh, het thema armoede, over uh, de actie. Toch iets, uh, iets persoonlijker nu. U bent voorzitter van de Raad van Bestuur van de publieke omroep. Wat doet een voorzitter van zo'n club? Hoe ziet de uh... maandag eruit, morgen? De maandag, uh, ja, veel vergaderingen uh, met omroepvoorzitters, uh, van, van, van omroepvoorzitters uh, die programma's maken. Wij maken schema's uh, voor Nederland 1, 2 en 3, dus welke uitzending komt wanneer. Uh, wij uh, bepalen welke, welk geld daarbij hoort en we spenderen belastinggeld maar we moeten ook verdelen over de verschillende programma's. Ik weet dat ik er maandag uh, bijvoorbeeld ook een gesprek heb met de ondernemingsraad... want er wordt van alles bezuinigd in Hilversum... dus daar moet ook over gesproken worden. Dus allerlei facetten. Je ja, bent een machtig man, hè? Nou, macht is in Nederland altijd eerlijk verdeeld... over meerdere instanties en meerdere mensen. Ja. Dus uh, zeker bij een publieke omroep zorgen we er met elkaar voor... dat niet één iemand of twee iemanden kan bepalen wat Nederland ziet en hoort. Ja, Maar u bent toch niet voorzitter onder de voorzitters, zal ik maar zeggen? Uh, nee, maar ik leg ook weer verantwoording af aan een raad van toezicht en aan de, aan de minister. Dus uh, niemand heeft in Hilversum alleen de macht. Uh, vanwege uw functie komt u uh, geregeld in de, in de media. Uh, uit het archief van beeld en uh, geluid hebben we uw leven samengesteld in één minuut. De EO staat bekend om haar mooie natuurdocumentaires. In 2007 werd bekend dat deze programma's worden verknipt of zelfs niet uitgezonden als het om evolutie gaat. Meneer Haaggoort, waarom mogen uw kijkers dit niet zien? Nou, wij willen heel graag uitzendingen maken over schepping of evolutie. Maar we gaan niet in aangekocht materiaal en passant verkondigen dat een van die beiden bijvoorbeeld waar is. Gek op koken tot nu toe. Altijd om zes uur thuis. Groot kenner van de middeleeuwen. En tot gisteren de baas van de evangelische omroep, Henk Hagehoort. Vanaf vandaag de baas van de publieke omroep. Welkom in Buitenhof op uw allereerste werkdag. Ja, uitgerekend op een zondag. Ja, maar ik zat vanmorgen om half negen al in de kerk. De publieke omroep zit nog midden in een bezuinigingsoperatie van 200 miljoen euro van het vorige kabinet. En daar komt nu nog eens 100 miljoen euro bovenop. Volgens Hagort moeten de omroepen daardoor scherpe keuzes maken. Ja, het zou kunnen dat we overdag niet meer en kinderprogramma's kunnen doen... en programma's voor oudere mensen. En daarmee stel je heel veel mensen thuis teleur. Henk uh, Hagort, de baas van de publieke omroep. Uh, voordat hij voorzitter werd van de Raad van Bestuur... Uh, gaf hij leiding aan de evangelische omroep. U komt ook van de vloer, hè? Ja. Uh, is, dit, is dit dan de ultieme droom dat je van de vloer toewerkt... uiteindelijk naar, uh, nou, mag ik nog één keer zeggen... machtigste omroepman van de publieke omroep in Hilversum? Mm, nee, niet een droom in die zin dat ik er naartoe heb gewerkt. Altijd wel de neiging gehad om uh, daar te zijn waar je denkt... daar gebeurt het of daar worden de besluiten genomen. En uh, zo ben ik inderdaad van uh, jongste bediende op de vloer... bij een actualiteitenrubriek doorgegroeid naar wat ik nu doe. Ja. Maar, maar mist u die vloer niet? Want het leukste natuurlijk van het werk is... Het werk op de vloer. Ja, soms wel. Je hebt ook iets minder zorgen af en toe. Dat, dat, uh, dat moet ik ook wel in alle eerlijkheid zeggen. En uh, programma's maken is erg leuk. Je komt ook in het hele land. Ik ben ook naar het buitenland geweest voor documentaires. Dus facetten daarvan mis ik. Maar ik krijg er nu ook heel veel voldoening voor terug. En, en, en, en hoe voordelig is het dat je in de huidige functie kunt zeggen... ja, maar ik ken die vloer ook. Ik weet wat daar gebeurt. Is dat een voordeel? Ik denk dat dat in elk bedrijf of in elke omgeving een voordeel is... als je weet wat de mensen doen, wat het betekent om programma's te maken... wat het betekent om naar een deadline toe te werken, om altijd scherp te zijn. Ja, ik denk dat dat wel helpt. Beïnvloedt het uw werk nog dat u van die vloer komt... of uh, heeft dat verder geen enkele betekenis? Nou, dat, het... dat je kunt inleven in programmamakers en in, in hun sores... en in het feit dat hun programma wel of niet in een schema komt... Ja, dat, be dat beïnvloedt nog steeds mijn werk. En je weet ook uh, hoeveel het betekent voor een programmamaker als je bijvoorbeeld besluit om een programma te verplaatsen. Ik bedoel, er is een politiek debat en er loopt iets uit. En je moet een programma ja. verplaatsen. Dat ziet er voor iemand op kantoor uit als we veranderen het schema, zoals dat heet. Of de gids. Maar ik weet voor een programmamaker die zes weken toegewerkt heeft naar één uitzending... is het verschrikkelijk als het een week later komt. Ja, en het lijkt me ook lastig als je uh, zo lang bij de evangelische omroep hebt gewerkt... dat je soms ook je eigen club... Vanuit een andere functie teleur moet stellen. Er worden programma's geschrapt, gaan niet door. Ja, dat is, dat is af en toe ook lastig. Maar je ziet ook uh, echt wel dat je dat probeert. Althans, dat probeer ik op een eerlijke manier te doen. Je wordt er ook over ter verantwoording geroepen. Ook weer door de omroepen zelf. Dus er is niet zo heel veel ruimte voor, uh, voor willekeur of bevoordeling. Nee, en, en, en anderzijds, uh, ik bedoel met uw waarde en normen vanuit uw achtergrond bij de EO. Moet je ook programma's als Spuiten en Slikken van BNN... bijvoorbeeld een plek geven in een schema? Is dat nog een dilemma, een moreel dilemma? Nee, omdat uh, de Nederlandse publieke omroep wil alle geluiden uit de samenleving laten horen. Dus de vrijheid van de een is ook de vrijheid van de ander. En uh, daar heb ik geen persoonlijke opvatting in die zin over. Ik bepaal zelf wel thuis wat ik kijk en wat mijn ja. kinderen kijken. Ik, ik hoorde u net in dat fragmentje dat voorbij kwam... In, op uw eerste werkdag in Buitenhof bij Rob Trip uh, zeggen... ja, uh, ik ben al om half negen naar de kerk geweest. Enfin... Het is alweer zondag. Wat hebt u gedaan deze ochtend? Ik ben niet naar de kerk geweest, omdat die vandaag om half elf begon. En uh, ook een hele lange dienst is, omdat het de laatste zondag is van wat wij noemen het kerkelijk jaar. En dan worden alle mensen die overleden zijn dit jaar op een speciale manier herdacht. En zo'n dienst duurt ook zo lang, dat ik, dan was ik hier niet op tijd geweest. Als u vragen hebt voor onze gast Henk Haaghoort, voorzitter Raad van Bestuur Publieke Omroep... stel ze via deperstribune.nl. U kunt ook uh, via Twitter uh, aan de slag, dan is het hashtag deperstribune. De perstribune. Een paar zaken uit het medianieuws die deze week opvielen. Het jaar is nog niet om, maar 2012 is tot nu toe het dodelijkste jaar gebleken voor journalisten. Sinds het aantal vermoorde journalisten wordt geteld. Sinds 1997 is dat het geval. De teller staat inmiddels op 119 doden. Volgens waarnemers vielen de meeste slachtoffers tot nu toe in Syrië. 36 journalisten kwamen dit jaar om het leven... Momenteel is het voor verslaggevers op de Gazastrook ook goed uitkijken. Dat zagen we deze week nog bij Nieuwsuur. Verslaggever Jan Eikelboom is in Gaza. Hoe is het nu bij jou, Jan? Ja, ik sta hier op een heuvel aan de rand van de Gazastrook. Groepjes jongeren zien we overigens explosies nu, Jan. Ja, dat heb ik dus gemist. Ja, Twan klinkt opgewondener in dit geval dan Jan Eikelboom. Want die mist de explosies. Henk Haaggoed, maakt u zich uh, wel eens zorgen over de veiligheid van toch min of meer ook uw mensen in dit soort gebieden? Ja, er wordt, er wordt heel goed over nagedacht. Maar uh, ik weet daar zelf hoe groot de impact is als het misgaat. Omdat ik ooit verantwoordelijk ben geweest in de jaren negentig voor een documentaire waarvan de camera ploeg in Algiers. Uh, uh, het slachtoffer was van een aanslag. En uh, de verslaggever met een hoofdwond, een schotwond in het hoofd uh, naar Londen moet worden, moest worden overgebracht. Ik ben daar toen ook geweest. En dat geeft levenslange impact. Dus in Hilversum wordt daar heel goed over nagedacht. Uh, zeker bij de NOS, waar veel van die uh, uh, verslaggevers werken. Wanneer en onder welke condities sturen we iemand weg. Afgelopen zondag stond de KRO de laatste aflevering uit van Boer zoekt vrouw. Als reactie op het niet willen delen van de televisiebeelden... heeft het VARA-programma De Wereld Draait Door. De afgelopen weken de deelnemende boeren gepersifleerd. Maandag nog werd presentatrice Yvonne Jaspers ook nagedaan... in het uh, programma door cabaretière Sanne Wallis de Vries. Dames en heren, Yvonne Jaspers! Yeah. Ja. Waarom heb je besloten te komen? Oorspronkelijk zou ik hier voorlopig ook niet meer aanschuiven... maar ja, wat bleek. Het is toch al meer dan 19 uur geleden dat er voor het laatst is teruggeblikt. Ja. En daarbij, ik miste mijn plekje! Wallace Vries heeft inmiddels gezegd dat ze spijt heeft... van de volgens vele mislukte imitatie. Caro en Fara hebben hun ruzie inmiddels bijgelegd. Is er daar in zo'n ruzie nog een taak weggelegd... voor de voorzitter van de publieke omroep van de Raad van Bestuur van? Nee. nee dit gaat echt over programmainhoud. En daar bemoeien we ons niet mee. We moeten wel de samenwerking bevorderen in Hilversum. Dat is wel iets waar we aangenomen, voor aangenomen zijn. Maar niet als de ruzie maar, uit de samenwerking ontstaat. Uh, <laughs> nee, niet, niet voor dit soort maar. dingen. Pauw en Witteman zijn begonnen aan het zevende seizoen... van hun talkshow op Nederland 1. Deze week werd bekend dat ze nog één tv-seizoen doorgaan. In ieder geval, Pauw vertelde dat bij Radio 538. Wij hebben gisteren het horen gekregen dat we in ieder geval nog een seizoen door mogen. Daar zijn wij dan in ieder geval blij mee. Het is niet zo dat het programma ook door was gegaan als wij niet doorgingen. Maar dagelijks zijn er natuurlijk cijfers waaruit blijkt hoeveel mensen er kijken en niet. En als dat nou alleen maar af zou nemen, dan zou je denken: ja, wij vinden het misschien wel leuk, maar de rest van de mensen in ieder geval al lang niet meer. En bij ons is het in ieder geval voorlopig nog een tegenovergestelde. We hebben ook seizoen een groter bereik hebben dan het jaar ervoor. Dus dat speelt in ieder geval een rol. De twee belangrijkste talkshows zijn in handen van de VARA. Paul Witteman, De Wereld daardoor. Door. Ook de KRO heeft wel belangstelling voor dat genre. Vindt het in feite oneerlijk dat de, andere, dat, dat, dat de VARA daarin bevoordeeld wordt? Henk wordt ook hier nog een rol weggelegd? Nee, het gaat meer om de traditie van die omroepen. Dus de VARA is heel goed in, uh, in programma's maken... die rondom een uh, enkerman noemen wij dat. Dus een hele bekende presentator hè? Dus uh, bij De Wereld daardoor, Door. Paul Witteman zagen we net. De KRO is heel goed in uh, het vormgeven aan bepaalde, wat wij dan meer noemen, formatgedreven programma's. Boerzoekvrouw kwam net langs, spoorloos, de Reunie. Ja. Uh, dus ik vind vooral moeten omroepen, moeten, goed, moeten doen waar ze goed in zijn. Ook als de KRO zegt, ja, maar wij, wij willen dat Jan wel wat loslaten. zojuist genoemd, Boerzoekvrouw enzovoort, programma's voor een mooie talkshow. Nou, ik vind dat het beste programma op de beste plek moet. En een omroep moet ook doen waar hij het best in is. Is er een scenario dat uh, bijvoorbeeld uh, Paul Witteman kan zeggen... ja, ik stop, ik, uh, ik vind het wel welletjes, ik vind het uh, te veel worden. Uh, ik bedoel, ligt er dan een noodscenario hoe nu verder? Of kan je gewoon niet stoppen lopende in het seizoen? En, en, nou kijk, het, het nadeel van programma's die echt rondom uh, bekende presentatoren zijn gemaakt... is dat je natuurlijk niet zomaar iemand anders achter die tafel ja. zet. Als het programma dan net zo goed zou worden, zou heel raar zijn. Uh, uh, en uh, in die zin hopen wij... Dat, dat geldt voor Pau, dat geldt voor Witteman, dat ze nog een tijdje blijven. Ja publieke omroep wordt geplaagd door enorme bezuinigingen. Ondertussen is een aantal omroepen druk in de weer met het binnenhalen van nieuwe leden. Vooral de VARA en omroep WNL besteden veel zendtijd aan ledenwerkspotjes. WNL wil meer. WNL wil groeien. Wordt daarom nu lid. Voor maar 5,72 per jaar zorgt u ervoor dat wij ook avonds programma's kunnen maken met een goed humeur. Hallo. Zo, zet u even lekker pauw en Witteman te kijken, meneer. Ja, mag dat niet? Het zijn het jakken Je bent geen VARA-lid en dat kan betekenen dat het beeld binnenkort op zwart gaat. Het is toch een ouderwets criterium... Hè? Dat, dat gedoe met leden werven, leden vastzien te houden... en op basis van een aantal leden zendtijd krijgen. Hoe lang zitten we daar nog mee? Uh, nou, het nieuwe regeerakkoord van Rutte II zegt... Dat, er, uh, dat die link tussen lidmaatschap en hoe groot je als omroep bent... dat die eigenlijk moet verdwijnen... Uh, het is prima als mensen zich verbinden met hun omroep... maar hoeveel leden je hebt moet niet bepalen hoeveel geld je krijgt. En daar ben ik wel blij mee, want inderdaad... er zijn hele, heel veel bevolkingsgroepen, jongeren, mensen, nieuwe Nederlanders... die niet gewend zijn ergens lid van te worden... en wij zijn er om een publieke omroep van en voor iedereen te zijn. Ja, maar hoe ga je dan zendheid verdelen als je geen uh, ledencriterium meer hebt? Nou, op basis van uh, doelstellingen die je met elkaar voor het geheel afspreekt. Als wij met elkaar afspreken dat wij jongeren willen bereiken... Uh, en er zijn relatief meer omroepverenigingen die oudere leden hebben... Ja, dan, dan moet toch uh, uiteindelijk winnen wat je met elkaar wilt. Uh, en dat kunnen we met elkaar bespreken en bepalen. En uiteindelijk maken we plannen en die leggen we dan voor aan de overheid. Dus daar is best een manier voor te vinden. Uh, maar het lidmaatschap aan zich is niet de beste graadmeter... om te bepalen hoe groot de omroepen moeten zijn. De omroepen die na de toekomstige omroepfusies zelfstandig blijven... EO, VPRO, MAX, NTR en NOS hebben hun zorg uitgesproken over de verdeling van de budget... en nu er nieuwe bezuinigingen bovenop de al eerder opgelegde besparingen komen. Het lijkt dat de fusieomroepen NCVKRO, Trosavro TROS-AVRO en BNN-VARA... nu bijna drie keer zoveel geld krijgen als de kleintjes. Henk Agort, klopt dat? klopt die rekensom? Krijgen ze drie keer zoveel? Um, ongeveer wel, dat was de afspraak. Kijk, we moeten heel veel bezuinigen in Hilversum. Dus eigenlijk krijgt iedereen minder. Hè? Het gaat om de onderlinge verhoudingen... Uh, maar de hoofdlijn is, we zijn nu met 21 omroepen. Bij de bezuinigingen willen we de programma's zoveel mogelijk sparen. En daarom gaan we naar acht omroepen. En daar moet iedereen uh, ja, voor indikken en inschikken... Uh, om uiteindelijk zoveel mogelijk geld over te hebben om programma's te maken. Ja, maar, maar kan dat? Want uh, het vorige kabinet legde 200 miljoen aan bezuinigingen op. Uh, uh, Rancunebedrag PVV, zeg ik dan maar in mijn woorden. Dat komt nu... Rutte, Samsung, nog eens 100 miljoen bij. Is dat te dragen zonder echt te hakken en te zagen? Nee, dat is niet te dragen zonder fundamentele keuzes te maken. En dus er moet ongeveer een kwart aan uh, budget uit de programmering. Uh, dus gaan we heel veel titels uh, gaan we mee stoppen de komende jaren. Uh, uh, dus dat gaan mensen thuis echt merken. Gaat er een net af? Nou, weet je, de, de televisienetten, die, dat zijn etalages, die, die kosten geen geld. De programma's kosten geld. En hoe we ze in de etalage zetten, is weer een heel ander verhaal. Maar er kunnen dus minder programma's in die etalage staan. Ja, maar dat betekent dus dat je naar, naar zenders gaat die bij wijze van spreken s'avonds om 6 uur kunnen beginnen en om 10 ja, uur stoppen. Dat betekent inderdaad dat we bijvoorbeeld dagtelevisie, daar zullen we echt wel in moeten gaan snijden. Ja. Henk Hagoort, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. In Utrecht, vanuit uh, het Academiegebouw... naar aanleiding van de zojuist geopende themaweek over uh, armoede. Met de vraag, hoezo uh, armoede? Daar gaan we het dadelijk uh, uitgebreid over hebben. Natuurlijk uh, komt onze uh, Russen-cent Ron van Gouwen aan zet. Maar onze vliegende kip is er ook, Jules van der Wart. Jules, ga je gang. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De, vliegen... de vliegende kip. Ja, Gouvert, ik ben in... Uh... Bergendal, het Afrika Museum, samen met uh, Jos Hermers. Uh, het is de Dag van de Armoede en Jos Hermers weet er aardig wat van. Want hij komt bijvoorbeeld heel vaak in Afrika en de laatste tijd ook veel in uh, India en in China. Dus hij weet wel iets van, uh, ja, van ontwikkelingslanden, zoals dat vroeger heette. Maar Jos, er zit heel veel progressie in die landen, denk ik. Hè? Ja, Afrika, ik moet zeggen, tien jaar geleden, tien, vijftien jaar geleden, was ik er heel erg. Uh... Ja, heb het een beetje depressief over. Ik denk, ah, veel mensen het idee van een verloren continent. Maar ik moet zeggen dat de landen waar ik kom, met name Ethiopië, Kenia, Oeganda, dat daar gewoon de laatste tien jaar, de laatste vijf jaar heel veel gebeurt. Dat er veel ontwikkelingen zijn en dat je vooruitgang ziet, economische vooruitgang. Natuurlijk nog veel te weinig voor de grote massa's. Maar ja, ik, ben, ik sta daar nu al veel positiever tegenover wat in ieder geval die landen betreft een stukje doorlopen, want we staan in het Afrika-museum, dus we kunnen aardig wat zien. Maar je zegt al, ja, ik sta er veel positiever tegenover. Dit zijn woningen die je nu ziet. Zijn die daar nog steeds? Ja, absoluut. En dan nog, hier zijn we nog stenen muren, maar met name in Ethiopië heb je gewoon echt ja, met je lemen, lemen hutjes nog en heel veel van, van met riet gemaakt dus op het platteland. Helemaal nog niet, ook geen elektriciteit, dus ja, heel moeizaam. Vooral het uh, platteland in Ethiopië zie je nog veel te weinig in ontwikkeling en merk je ook dat uh, volgens mij vanuit de regering niet echt veel moeite gedaan wordt om, want ja, een, een bevolking die onderontwikkeld is, hè, waar ook geen onderwijs is, waar geen infrastructuur is, die kun je kunt natuurlijk wel toch wat makkelijker manipuleren. Dat is alleen maar tv, alleen maar staats-tv. Dat, dat is wel spijtig. Maar je ziet wel met namelijk in Anders Abba dat daar heel veel gebeurt. En ja, dat, dat, dat gaat toch uit als een olievlek langzamerhand het land, eh, land in. Zullen we even naar binnen lopen? Ja. Want uh, ja, het is allemaal uh, ja, leemkleurig, allemaal. Maar het is, het, is, ja, het is beton, denk ik hier. Maar normaal in Ethiopië is er nog veel riet. Ja, riet en, en, en leem. Hè. Gewoon modder en dan modder er tegenaan. Maar ook uh, uh, ja, zeg maar poep van, van dieren. Ooit wordt zelfs gebruikt voor, voor wanden aan te smeren. Ja. Dus, dus hier, hier is het weer wat, wat, wat, wat, wat mooier. En ziet het eruit met het beton en de, en de stenen. Maar wel de rieten daken. Maar in, in, zeker in, in Ethiopië heb je heel veel nog de. De wanden die, ja, die zomaar in kunnen storten. Maar met wat houten palen. En daar wordt dan weer modder tegen aangesmeerd. En, en daar leven ze dan in met hele gezinnen. Ja. Het gaat wel de goede kant op. Ja, ik, heb, ik ben er zeker de laatste tien, tien jaar, zie ik, zie ik daar veel progressie en veel gebeuren. Maar er moet natuurlijk nog verschrikkelijk veel gebeuren. En met name op het plat, platteland eh, in, in, die, in die landen, daar moet nog heel veel gebeuren. En het allerbelangrijkste is natuurlijk, we hebben, hebben we nodig is onderwijs en infrastructuur. Nou, de Chinezen doen eigenlijk in een aantal van die landen heel, veel, heel goed werk... in de zin van, van de infrastructuur, betere wegen aanleggen. Veel wegen worden ook aangelegd, in, in met name in, in Oeganda ook en in, in Ethiopië ook. En ja, dat, dat, dat is heel positief, en dan kunnen mensen gaan, gaan, gaan ja, meer transport doen. Als er dan een probleem is in een land. We, weten, we kennen vroeger in Ethiopië de hongersnood. Het probleem was er altijd. Men, er, was, er waren geen wegen. Men wist niet eens dat er hongersnood was. Wij Westelingen moesten altijd zien wanneer er weer hongersnood was. Nu is dat beter. Dus als er aan de ene kant van het land uh, droogte is. Kan er van de andere kant van het land kan er gewoon voedsel naartoe. En dat, dat is al een enorme verbetering. Uh, we kunnen we veel sneller ingrijpen. Ja, veel sneller ingrijpen dan, dan, dan, dan vroeger. Absoluut. In het tweede gedeelte praten we even verder. Oké. Okay. Voetbal om half 1 begonnen. De wedstrijd Roda-Ajax. Frank Wielaert. Zes minuten zijn we onderweg. Ajax controleert de wedstrijd. Maar dat mag je ook verwachten. Ook al zijn ze op bezoek in Kerkrade. En heeft ook al de kansen gehad om de score te openen. Na vijf minuten. Fischer. Victor Fischer. De man die aan de linkerkant speelt. Maar deze keer even naar binnen getrokken was. Omdat de bal op rechts was bij Boerichter En die legde een pand klaar op het hoofd van de jonge Deen. Maar die vond Proes op zijn route. De doelman... Normaal gesproken tweede doelman. Maar omdat Courtois geschorst is na zijn rode kaart vorige week bij Herakles. staat nu uh, zijn landgenoot uit Polen op doel bij uh, Rode JC in eerste instantie. Dus een goed optreden daarna. De verdediger van Roda, JC Danilo, die uh, slecht inspeelde. Hij wilde de bal bij de beulen krijgen, maar hij schoof hem zo in de voeten bij Eriksen. Die kon recht doorlopen en ook rechtdoor schieter alleen. Hij gaf de bal een beetje te veel hoogte mee. Daardoor vloog hij over de goal van Roda heen. Een vrije schietkans voor Eriksen. Twee goede kansen voor Ajax om de score te openen. Met uh, Danny Hoese in de spits, die nu over het been van zijn tegenstander Biemans is. Dat gaat net voor het strafschopgebied. Hij wil graag een vrije trap op die plek. Hij gaat hem niet krijgen van scheidsrechter Vink, die vandaag de leiding heeft in deze wedstrijd. En met Danny Hoessen is er gelijk ook de surprise... in de opstelling van Ajax genoemd. In de eerste zeven minuten dus nog 0-0. De gast dit uur op de winnen van Max Omroep Max... Henk Hagort, de voorzitterraad van Bestuur, publieke omroep. Hij heeft net de themaweek Hoezo Armoede geopend. En bij die themaweek hoort een sportje van de actie. Armoede is hot. Het komt uit Afrika. Nu is het in Zuid-Europa echt een enorme rage. Maar het komt ook hier, 25 november, in Utrecht. Tijd om armoede eens van een andere kant te bekijken. Hoe dichtbij is armoede? Een andere kijk op armoede. Vanaf 25 november, een week lang, bij de publieke omroep. Hoezo armoede? Is dat een taak, meneer Haaghoort, van de publieke omroep? Zo'n thema aanzwengelen, ermee bezig zijn, inhoudelijk? Ja, dat vind ik bij uitstekend taak van de publieke omroep... om uh, maatschappelijke thema's, uh, zowel wereldwijde thema's als Nederlandse thema's... onder de aandacht van het Nederlandse publiek te brengen. Om mensen erover in gesprek te brengen met elkaar. Uh, en mensen inzicht te geven. Ja, maar uh, de, de commerciële doen dat al volop. Hè. Kun je zeggen, uh, René Vroger bij RTL 4 voor de Voedselbank uh, in actie. RTL Boulevard een week lang in actie voor Unicef. Uh, ja, wat, wat is het verschil, zou je dan nog kunnen zeggen? Nou, het is ook niet zo dat het beperkt zou moeten blijven tot de publieke omroep. Overigens, aan deze actieweek doen 60 uh, omroepen wereldwijd mee. Dus het is heel goed dat ook publieke omroepen dat doen. Wij doen het in al onze programma's komende week. Van kinderprogramma's, uh, actualiteitenrubrieken, uh, maar ook op de radio... Op heel veel verschillende manieren. En zijn dit soort acties ook nog uh, uh, zaken die onder druk komen te staan... als je straks heel veel geld moet inleveren? Want het is natuurlijk toch hoe je het ook went of keert extra wat je aan het doen bent. Ja, nou, deels is het extra. En dan helpt het wel wanneer je dat ook in internationale samenwerking doet. We zenden komende week op televisie acht documentaires uit... die echt internationaal zijn gemaakt. Dus door programmamakers uit binnen- en buitenland die dan samenwerken. Uh, en deels uh, kan je het wat goedkoper doen wanneer je het in bestaande titels doet. Hè? Als Klokhuis deze week een item over armoede... dan is dat niet duurder dan het item van vorige week. Uh, maar het zal ongetwijfeld zo zijn dat we de komende jaren... Uh, kritischer moeten kijken naar wat dit soort dingen kosten. Ja. En, en, en ik neem aan dat u ook kijkt uh, naar de uh, uitwerking van zo'n themaweek... op luisteraars, op kijkers, want die hebben het wel druk hoor in deze tijd. Hè? Want ik noemde net die uh, RTL Via en RTL Boulevard acties... maar je krijgt ook nog 3FM, Serious uh, Request... Ja. Het kan ook leiden tot een soort uh, actiemoeheid. Ja, nou, Serious Request is, is een traditie. En, en heel succesvol om via 3FM van de Nederlandse publieke omroep... jongeren te betrekken bij uh, wereldwijde problematiek. Uh, dit is nu één keer een week. We hebben een aantal jaren geleden zo'n themaweek over democratie... en de waarde van democratie uh, gehad. Ik denk dat het juist deze periode heel actueel is. Omdat armoede niet meer alleen iets is van ver weg... maar met de economische crisis ook echt iets van dichtbij. En het is een actie van de gezamenlijke omroepen. Omroepen zijn ook wel vaak uh, vanuit hun eigen merk uh, bezig met uh, goede doelen. We hebben een aantal acties uh, van de publieke omroepen op een rijtje gezet. Goedenavond en vandaag... Vanavond... Daarvan staan wij opnieuw op tegen kanker. De gemiddelde wachttijd voor een nier is op dit moment 4,5 jaar. Dat kan gehalveerd worden als het aantal donoren verdubbelt... en laten we daar met z'n allen vanavond voor gaan. Welkom bij Max Maakt Mogelijk. Het programma dat leefomstandigheden van ouderen verbetert. Maak uw steun over op Giro 300-300 van Eeuw met de Daad in Hilversum... onder vermelding van Zuid-Afrika. Hartelijk welkom bij De Gekste Dag. Vol met humor, sketches, optredens en maffe acties... Van van grote sterren voor het goede doel. Wilde Gansen, rekening 40.000 in Hilversum. Voor uw bijdrage aan onderwijs en ontwikkeling in Nepal. Tot de volgende keer. Ja, Wilde Gansen, ja, dat, dat ben ik mee opgegroeid. Hè? Door, door de Smit. Ja. dat is een gouden oude. Ja, maar het is dus wel een, een heel scala aan, uh, aan acties. Ik ga niet allemaal noemen, maar elke omroep heeft wel wat. Ja, maar het groot verschil is, ook met wat we net hoorden... deze week gaan we niet om geld vragen. We gaan deze week programma's uitzenden om mensen te laten nadenken... over wat armoede betekent, hoe je er iets aan kunt doen. Uh, en uh, het is dus niet een actie om mensen geld te vragen. Nee, maar kun, ja, goed, je, je kan nadenken, tot, tot inzicht komen, er is armoede. Maar ja, dan zal toch op enig moment door iemand die niet in armoede leeft... de portemonnee moeten worden getrokken voor een ander die wel uh, daar last van heeft. Neem ik aan, want als je je ergens van bewust wordt, ja, dan wil je ook wat doen. Ja, maar dat willen heel veel mensen ook wel. Ze willen ook weten dat het zin heeft. Hè. We zenden ook programma's uit die de vraag stellen... heeft het nou zin wanneer je geld geeft om armoede te bestrijden? Uh, ik, uh, ik geloof dat zeker in Nederland heel veel mensen bereid zijn... om eens een beetje eerlijker te delen. Maar ze moeten wel zien dat het nut heeft en dat het goed besteed wordt. En dan is zo'n themaweek waarin we op allerlei manieren laten zien... wat gebeurt er dan? Uh, dat, dat helpt. Ja. Wij vragen uh, onze gasten uh, altijd, meneer Aangort. Uh, wat is jouw nieuws van deze week? Waar komt u op uit? Nou, nou vanuit het thema uh, van Ar Hoezo Armoede een beetje, het viel mij op dat afgelopen vrijdag de deurwaarders in Nederland gevraagd hebben. Of het zogenaamde beslagverbod, dus de lijst van dingen die ze achter moeten laten in een huis als iemand schulden heeft. Hè, dan wordt er uh, een beslagname gedaan en dan moeten ze dingen afleggen van de wet achterlaten. Maar die lijst is heel streng. Ja. Die komt uit 1838. En er staat in dat je eigenlijk alleen een bed en een deken... en voor een maand eten moet achterlaten. En dat wordt ook nog gedaan. En de deurwaarders hebben gezegd... we zien zoveel schuldenproblematiek in Nederland... dat we willen dat die lijst veranderd wordt. Dat je ook een koelkast mag laten staan. En het kinderspeelgoed. Een laptop, en een en laptop. Maar niet als het een hele dure televisie is. Dan mag die mee. Nou, Dan moeten ze maar uitzoeken hoe ze dat precies doen. Maar ik vond het wel schrijnend dat het blijkbaar in Nederland... Anno 2012 voorkomt dat er inbeslagnamers zijn waarbij alleen een bed, een deken en voor een maand eten en drinken wordt achtergelaten. Ja. John Wisseborn horen we. John Wisseborn, die laten we zo horen, want de actualiteit van het voetbal gaat even voor. Eh, Frank Wilaert. Een doelpunt voor Rode JC. De eerste keer dat ze gevaarlijk zijn, zijn ze gelijk heel gevaarlijk. Met dank aan Deli Blind overigens, want de linksback van Ajax die heeft de bal aan de zijlijn en levert hem zomaar in bij Nemet. Die kan doorlopen tot puntjes strafschapgebied. Levert dan in bij Hupperts. En die twijfelt niet. Die schuift de bal in de korte hoek voorbij Vermeer. Hupperts scoort dus voor rode JC tegen Ajax. 1-0 en we zijn een kwartiertje onderweg. John Wisserborn zojuist genoemd van de Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. Eh, reageerde deze week over eh, die zaak van de gerechtsdeurwaarders op Radio 1. Bed en goed. De kleding die men aanheeft, de voorraad spijs en drank voor een maand. Voor de rest is uh, in beginschool uh, alles uh, vatbaar voor beslag en uitwinning door de schuldeisers. Je moet je voorstellen dat uh, veel deurwaarders van schuldeisers een bepaalde beleidsvrijheid krijgen. Daarbinnen, nou ja, uh, als men dan het kinderspeelgoed aantreft en dergelijke, dan neemt men dat niet in beslag. Maar er zijn ook schuldeisers die zeggen: uh, nee, ik ben wel strakker en ik wil gewoon dat alles wat wettelijk mogelijk is in beslag neemt. Dat is, dat is inderdaad, dat, dat hoort schrijnend. bij armoede. Het is heel schrijnend. Ja. En hoe ontkom je eraan als je eenmaal in die spiraal zit? Hoe kom je daar nog een vredesnaam uit, zou je zeggen? Nou ja, maar we maken bijvoorbeeld deze week bij de publieke omroep één uitzending... die de vraag stelt, is het nou in Nederland je eigen schuld... als je in de problemen komt en armoede hebt? Nou, dat vind ik al een voorbeeld van een hele goede vraag... waar je met het publiek over in gesprek moet. En je moet soms ook vooroordelen wegnemen. Ja, maar ja, soms moet je die vraag ook met ja beantwoorden, neem ik aan. Ja, maar ik denk dat uh, de kracht van radio en televisie... is dat je het heel indringend het verhaal kunt vertellen... en dat mensen niet meer genoegen kunnen nemen met een oppervlakkig vooroordeel. Als u vragen heeft uh, voor onze gast Henk Haaghoort, stel ze via deperstribune.nl of via Twitter, hashtag deperstribune. Ron Vergouwen aanzet met zijn rubricatie kijken. Deze week, als uh, aangekondigd, even na twaalf... geheel in het thema van deze week, armoede. Was er nog wat op tv deze week? Kasten kijken met Ron Vergouwen. Deze week staat alles bij de publieke omroep in het teken van armoede. Nadenken over en misschien ook wel steun bieden aan de armeren in de samenleving. Maar ik hoop dat de tv-kijkers daar nog de kracht voor hebben. Want bij RTL was het de afgelopen week al goed raak. Elke dag sterven 19.000 kinderen. Ze sterven door oorzaken die wij kunnen voorkomen. Dat accepteren we niet. Want elk kind dat sterft is er één te veel. Daarom staat RTL Boulevard of het teken van UNICEF. SMS UNICEF naar 4333 voor maar 2 euro. Dat is toch een prikkie? Op zich natuurlijk een goed initiatief, zo'n Unicef-week bij RTL... maar wel een klein beetje irritant voor de kijkers... om elke minuut dat sms-nummer te noemen. Ik ga er gewoon de camera pakken. Eén sms, die kost je dan in één keer 2 euro. Unicef, even sms'en naar uh, 4333. Aan het eind van de week mag T Boulevard zeggen... jongens, even geen Unicef meer, maar nu deze week gaan we dat gewoon nog heel hard doen. Oh, oh, oh, oh. nou ja, goed. Uh, de week is voorbij. Ik kan dus gewoon zeggen, jongens, nu even geen Unicef meer... Gelukkig had Albert tussen het sms'en door nog wel even de tijd... om met reclame voor zijn eigen musical persoonlijke armoede te voorkomen. Goed nieuws dan uh, voor mijn collega naast mij. De musical Shrek wordt verlengd. Ja, dat is toch super nieuws. Eerlijk is eerlijk, ja. fantastisch. En uh, er komen drie maanden bij. Gefeliciteerd. Morgen om tien uur gaat de kaartverkoop open voor die periode. En in de kerstvakantie staat hij ook nog steeds. En uh, nou, als je een beetje best doet en je hebt er iets meer geld voor over... kun je het dan ook nog Nou, wat fijn voor Albert... Armoede is sowieso altijd een hot issue bij bekende Nederlanders. Zo kwam deze week zanger René Vroger in het Buitenhof van RTL 5... de talkshow Brit en Imke stellen vragen. Hij kwam vertellen waarom hij zich inzet voor de Voedselbank... Ik kan natuurlijk heel lacherig gaan doen over die Brit en Imke, maar er werd René opeens zo waar een hele goede vraag voorgeschoteld. Maar wat ik me wel afvroeg is, um, weet je, het heeft jou ook geholpen, die voedselbank. Nee. Jawel, want in feite de voedselbank is een goed doel. Je kan in feite, het, het, het trekt jou omhoog als, als nobel. Maak een goed mens. Want wij dachten, ja, als jij voor de voedselbank staat, dan word je een goed mens. Dan denken wij, René Vroogt in een koude lood, maar... Ja, ik, dat, dat, ik bedoel, daar gaat het dus niet om, want ik doe nog meer, meer goede doelen... En jammer dan dat die jonge Clary Polax in de dop daar niet verder op doorvroegen. Maar de durf om dit soort vragen te stellen, dat verdient dan wel alle lof. En nee, het gaat natuurlijk helemaal niet over René Vroger in deze. Maar daar kwam je dan even later in die talkshow ook zelf achter. Ja, Marco Bersato uit World Child. Wat ja, zouden wij dan moeten nemen? Dan moet je iets doen wat je nauw aan je hart ligt. Ja, zoals kunst. Ja, gaat... walvis redden. Maar... Ik wil even lekker verder. Ik... Ja, nee, ik, gewoon, sorry, nee, ik kunst. Ja, Jongen, jongen. Een beetje kaarden dan, of zo. De bond tegen salami. Nu we zitten met René, we kunnen, dit kunnen we ook vanavond voeren. Dit is ik wel heel leuk. Dit is het enige talkshow in mijn leven die ik meegemaakt heb... dat ik niet eens aan het woord kom. Nou, gelukkig is er van dit soort kwaliteitsarmoede... nog weinig te merken bij de publieke omroep. Zo had Man Bij Het Hond deze week een fijn staaltje kwaliteitsjournalistiek... over de vergeten slachtoffers van de Nederlandse armoede. Huisdierbezitters brengen massaal hun zieke dier naar het asiel. De dierenarts, noodzakelijke operaties en de medicijnen... zijn voor velen niet meer op te brengen. Dit is Binky, ook een uh, economische slachtoffer. Een rode poes. Ja, wat is dat mee? Die, die had u naar het asiel gebracht. Ja. Komt dat niet anders? Nee, dat kon niet anders, helaas. Goh, maar wat mij opvalt is dat het in sommige talkshows... qua gastenkeuze dan weer wel een armoedige bedoeling lijkt... Sommige sprekers kunnen namelijk gerust een hele week mee. Zoals deze week Peter R. de Vries. In het begin was er nog alle aanleiding toe. Toen kwam hij gewoon op tv in verband met de ontwikkelingen in de moord op Marianne Vaatstra. Maar heb je überhaupt geslapen? Want ik neem aan dat jij gisteravond gehoord hebt dat de man gepakt was. Ik wist het eerder, dus ik heb een hele onrustige nacht gehad. Maar ja, dan zit hij daar. En dan is het natuurlijk wel heel verleidelijk om zo'n man van alles te vragen. Want ja, hij heeft overal een mening over. Bijvoorbeeld over het geweld op de Gazastrook. Waar ik zelf wel veel problemen mee heb... is dat je het gewaar wordt dat Israël vijanden in het buitenland... in allerlei landen gewoon liquideert. Peter weet ook... Alles van voetbal. Ja, ik denk dat Jari uh, echt een godenzoon is. Hij heeft niet iedere Ajax ziet. Hij heeft die optelsom van uh, eigenschappen wel. Natuurlijk is hij ook gewoon te boeken als culinair recensent. Peter, mag ik tot slot van jou horen hoe lekker het is? Nou, dit is echt heel goed Je Mist wat. Voor een goed stukje stand-up comedy draait hij zijn hand ook niet om. Hebben we nog DNA van de ja. stof? <laughs> En de volgende dag kun je hem gewoon nog een keer bellen. Want dan kun je nog eens even terugblikken hoe leuk het de vorige dag was. Wat was het vandaag eigenlijk? Was dit, was dit de day after? Of... Ja, dit was wel de day after, ja. Nou, u hoort het. Armoede is een thema dat eigenlijk constant voorbij komt op televisie. In al zijn facetten. Ik hoop alleen wel dat de makers het verschil blijven zien. tussen tv over armoede en armoedige tv. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. En als u. Uh nog eens terug wilt zien waar Rond het zojuist over had... over geluiden en beelden, deperstribune.nl. En dan even klikken op het onderdeel Kassie kijken. Henk Aangoort, voorzitter, raad van bestuur van de publieke omroep. Uh, u bent de grote baas van het publieke bestel in, in Nederland. U krijgt dadelijk te maken uh, misschien met culturele armoede. Hè? Als je ziet uh, wat de bezuinigingen moeten gaan uh, uh, opleveren... wat de gevolgen zijn binnen de uh, publieke omroep... wat de gevolgen zijn voor mensen, niet te, te vergeten. Hoe gaat u dat allemaal aanpakken? Nou, dat is, dat is inderdaad een hele klus. Er moeten we hebben dus opgeteld, zo'n 150 miljoen op programma's worden bezuinigd. Dat is ontzettend veel geld de komende periode. Uh, en waar ik me wel zorgen over maak... is dat de publieke omroep dan iets van zijn kracht zou kunnen verliezen. En die kracht is... Uh, dat wij uh, mensen in Nederland bij elkaar brengen. Heel veel mensen die je niet meer tegenkomt op een verjaardag... of in je straat, om, uh, omdat er heel veel verschillen in Nederland zijn... die zien en horen iets van elkaar op de, uh, in de programma's van de publieke omroepen. En ook nu de, de, de culturele diversiteit? Ja, de culturele diversiteit. Dus uh, voor je het weet, is je wereld niet groter uh, dan de mensen die je ja. al kent... Uh, en daar vervullen wij een belangrijke rol. Er zijn prachtige programma's die daar gemaakt worden. Ik noem een programma van de KRO puberuil. Uh, dat je als kind gewoon eens een paar weken doorbrengt in het leven van een, uh, van een heel ander kind. In een heel andere buurt met een heel andere uh, sportvereniging en muziekvoorkeuren. Nou, dat soort programma's blijven we heel graag maken. Uh, en we willen daar ook heel graag veel, dat er veel mensen naar kijken en luisteren. Omdat we daarmee een belangrijke rol vervullen. Ja, maar wat kan u betekenen voor de mensen die straks hun baan uh, kwijtraken? Want dat gaat niet om een paar, maar dat gaat om, ik weet niet hoeveel... Uh, In Hilversum bedoel ik? Uh, ja, natuurlijk. Ja. Nou, ja. En uh, al die mensen van die toeleveringsbedrijven die ook uh, straks geen werk meer hebben. Ja, wij kunnen proberen het zorgvuldig te doen. Uh, we spreken een goed sociaal plan af met de, met de vakbonden. Uh, maar ik kan niet voorkomen dat wanneer de overheid 300 miljoen op de media bezuinigt... dat dat honderden en wellicht zelfs duizenden banen kost... In Hilversum, met evenveel zo'n verdriet hè, van kinderen, families en gezinnen erachteraan. Ja, ja. maar uh, je zou dan ook verwachten dat, dat, dat u met, met uw medebestuurders een soort van visie ontwikkelt. Wat willen wij met die publieke omroep? Wat willen we aan, aan programma's brengen? Wat zouden we niet meer willen brengen? Uh, wat willen we dan voor keuzes maken? Nou, die visie moet je ook maken als er niet bezuinigd wordt. Want nee, je maar moet... ja, de druk is nu veel groter. Ja, dus je moet nog strenger kiezen. Hè. Dus wij, wij voeren die gesprekken ook en we, we stellen onszelf de vraag... welke programma's mogen nou beslist niet de dupe zijn van bezuinigingen? Nou, dus nou, noem ik een voorbeeld kinderprogramma's. Kinderprogramma's. Ik denk dat heel veel ouders het belangrijk vinden... dat hun kinderen naar programma's kunnen kijken... die niet beïnvloed worden door commercie... of welke andere doelstelling dan ook. Educatieve programma's voor kinderen. Klokhuis, Sesamstraat, noem ze maar op. Ik noem nieuws en journalistiek. Het is belangrijk voor een democratie als Nederland is... dat er onafhankelijke nieuwsvoorziening is. Uh, niet op één moment van de dag. Maar zoals de NOS dat bijvoorbeeld doet. 24 uur per dag. Zowel op radio als op televisie. Ja, maar je moet ook kijken wat we kunnen missen. Ja, dus er zijn ook dingen. Wat u daarvoor nou, gezet? Uh, we hebben nu veel voetbalcontracten. Daar, kan, daar nee. kunnen we wat af. Uh, we doen relatief, uh, nou niet heel veel, maar we doen ook nog amusement. Ja, je kunt niet allebei, dus dan zullen we bezuinigingen moeten maken. En, en als u we amusement doen, noemt, dan ja, heb je een programma voor ogen of is dat te gevaarlijk om te noemen? Nee, ik ga hier geen programma's noemen, want dan zijn er altijd weer programmamakers verdrietig. Want die denken, oh, mijn programma gaat eraan. Dat is niet zorgvuldig. Uh, maar uh, dat we in amusement keuzes moeten maken, zeker. Ik noemde al, we kunnen niet meer alle momenten van de dag uitzenden. Dus dagtelevisie zullen we ook in moeten schrappen. Uh, ja, er, er komen zware keuzes aan. Ja, want ja, er wordt nu een visie ontwikkeld onder druk van bezuinigingen. Maar je zou hopen en verwachten dat er een visie wordt ontwikkeld... zowel door heel mensen als door de politiek, in tijden dat het goed gaat... Ja, maar Dan dat... weet je namelijk uh, waar je je budget op, op een nette manier aan kunt besteden. Ja, maar daarom zei ik al, de visie wordt niet ontwikkeld omdat we bezuinigen. Die moet sowieso ontwikkeld worden, want het medialandschap verandert. He, de, we leven in een tijd met internet... met dat mensen op elk moment van de dag programma's vanuit de hele wereld kunnen bekijken. Dus de vraag, wat betekent de publieke omroep in zo'n landschap... die stelden we ons al en die blijven we stellen. Ja. Wat gaat u nog meer doen deze, deze zondag? U heeft net de themaweek Armoede geopend... Nou, ik ga in ieder geval thuis nog pizza's bakken voor mijn kinderen. Ah, zo, dat doet u zelf? Dat doe ik helemaal zelf. Van het ja. deeg tot en met de topping. Zo. Nou ja, morgen dus het overleg met de ondernemingsraad als eerder gemeld. Dus, uh. En dan vanavond ook nog even de stukken lezen of doen we dat niet? Nee, dat of doe ik morgenochtend, gewoon uh, morgenochtend. Ik, maar is dat omdat de zondag heilig is? Omdat, of omdat, omdat oh, u nou, denkt, ach die stukken, die, die ken omdat ik wel. Ik graag, nee, omdat ik graag één dag in de week iets anders doe. En de zondagavond, dan zijn alle kinderen thuis, ga ik geen stukken lezen. Hoeveel kinderen hebt u eigenlijk? Ik heb er vier. jongen, jongen. Ja, ik wens u een mooie dag met de kinderen en met de pizza's. En uh, fijn dat u hier wilde zijn. Dit Dank uurtje Pesterbune. Het komend uur is te gast oud-international voetbaltrainer Theo de, Jong, uh, Theo de Jong. Tot zo na het NOS Journaal.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 Zometeen verder met de Eredivisie, Roda Ajax... ...moet nu gaan schieten of de voorzicht geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verre Met flitsen in de verstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook PSV Vitesse... ...laag, er wordt niet gestopt. Perfecte redding. AZ 5 hoor. van de stoel, daar stond hij even op. ...en normaal 5, Twente Pex ja, nummer 3 hoor. Oh. En ook Formule 1 Autosport in Brazilië. NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Een dubbel-cd voor slechts 9,99. Met extra veel voordeel op nieuwe topalbums van klassieke wereldsterren. Nu met gratis exclusief album van Iris Hond. Aangenaam klassiek. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. B.A.V.A.R. Combatimenten Consort en Capella Amsterdam presenteren een kersttraditie. Bachs Weihnachtsoratorium. Bestel kaart op www.weihnachtsoratorium.com